12 uur. Mariet Krol met het NRS Het Huis van Afgevaardigden in Amerika is akkoord gegaan met de nieuwe zorgwet van president Trump. Een kleine meerderheid van 217 leden was voor. 213 waren tegen. Alle democraten en ook 20 republikeinen. In maart trokken de republikeinen hun zorgwet nog op het laatste moment in omdat ze bang waren voor te weinig steun. Er is nu een eerste stap gezet richting het einde van Obamacare. De eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president Trump later deze maand gaat naar Saoedi-Arabië en Israël. Daarna spreekt hij in Vaticaanstad met de paus. Zo bezoekt Trump op zijn eerste reis drie centra van wereldgodsdiensten. Voor of na het bezoek aan Israël ontmoet Trump opnieuw de Palestijnse premier Abbas, die gisteren in Washington was. Eind mei gaat hij naar een NAVO-top in Brussel en de G7 op Sicilië. Het OM heeft drie jaar cel geëist tegen twee mannen in een afpersingszaak. Een man uit Zaandam en een man uit Amsterdam maakten in het geheim filmpjes... van mannen die webcamseks hadden met een vrouw. Met die beelden persten ze hun slachtoffers af en maakten zo 70.000 euro buit. Waarschijnlijk moeten de twee dat ook terugbetalen. Rond de nationale dodenherdenking op de Dam zijn verschillende mensen aangehouden. In een steeg in de buurt gedroeg een man zich zo vervelend dat hij is meegenomen, zegt de politie... Waarom de anderen zijn gearresteerd is niet bekendgemaakt. Op de Dam waren duizenden mensen, net als op de Waalsdorpenvlakte... bij Den Haag en bij Kamp Westerbork. Ook veel mensen die niet bij een herdenking waren... stonden om acht uur even stil bij de dodenherdenking. En in Turkije is een rechtszaak tegen twee Nederlandse Syriëgangers uitgesteld tot juli. Een man uit Leiden en een man uit Utrecht staan terecht... voor aanwezigheid in IS-gebied... De jonge Nederlandse jihadisten vluchten vorig jaar oktober van Syrië naar Turkije om terug te keren naar Nederland, maar werden in Turkije opgepakt. Turkije wil ze zelf berechten in plaats van ze uit te leveren aan Nederland. Het weer in het noorden nog kans op regen, maar verder droog, ook morgen in het zuiden wat zon en het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. to pray.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 And soon, And soon both, both of us, us learn to, to trust, not run away. It was no time to play. We filled it up. Yeah. Uh -huh.